10 uur, Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. In de eredivisie heeft PSV een historische nederlaag geleden. De Eindhovenaren gingen in Tilburg met 5-0 onderuit tegen Willem II. Het is voor PSV de grootste competitienederlaag in meer dan vier jaar. Voor Willem II was het de eerste wedstrijd onder interimtrainer Renier Robbemond. Die vervangt Erwin van der Looy, die deze week opstapte. Excelsior won in Venlo met 3-2 van VVV. En eerder vanavond won Nak met 2-0 bij Ado Den Haag.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 De deelnemers moesten zoals altijd geld verdienen met opdrachten... terwijl de mol, Jan Versteeg dus, die ongemerkt probeerde te saboteren. Winnaar Ruben Heijn had dat als beste door.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 In het Olympisch Stadion in Amsterdam is de Japanse schaatsster Miho Takagi wereldkampioen allround geworden. Ze werd op de afsluitende 5 kilometer vierde en behield daarmee een voorsprong in het klassement op Irene Wüst, die de snelste was op de slotafstand. Wüst eindigde in het klassement als tweede voor Anouk van der Weide die brons won. Bij de mannen zijn pas twee afstanden gereden. Patrick Roest is daar de verrassende leider, de Noor Pedersen staat tweede en Sven Kramer derde. Het weer, de regen verlaat het noorden van het land. Minima vannacht rond 9 graden. Morgenochtend, vooral in het westen, flinke buien. Smiddags is het vaker droog met misschien wat zon. En het wordt 12 tot 14 graden. Tot zover het NOS-journaal. ANWB Verkeersinformatie: file op de A16 Breda richting Rotterdam. Tussen knooppunt Klaverpolder en de randweg Dordrecht, een file van 3 kilometer. Dat is meer dan een kwartier vertraging. Dat komt door wegwerkzaamheden. De weg is daar dicht en het verkeer wordt geadviseerd een andere route te kiezen. En dat was de verkeersinformatie.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 Of ik een oplossing weet voor haar relatieprobleem? Ja, secondlove.nl. En er langs de lijn, zometeen met alle overzichten binnenlands en eh, buitenland. Natuurlijk volgen we Rode JC tegen eh, Sparta nog, Amalsta Roglo. Ja, Rode heeft nog een half uur om een hele dure nederlaag te voorkomen. Want duur zou die zijn als Rode hier gaat verliezen van Sparta. Fischer vooralsnog, de man die het enige doelpunt heeft gemaakt in deze wedstrijd. Sparta staat daardoor met 1 voor. Nu krijgt Rode een ingooi te nemen aan de rechterkant van het veld. 64 e minuut, maar Rode wordt niet heel gevaarlijk meer in de laatste fase van... Eh, de wedstrijd tot nu toe, een paar minuten dus al geen kansen meer voor Roda. Kramer nu, die probeert uit te verdedigen, krijgt een duwtje. Maar uh, krijgt daar ook een vrije trap. Dus voor Sparta net buiten het eigen 16 meter. 0-1 Roda, Sparta. Malaga, Barcelona, Richard van der Maaden. Barcelona nog niet verloren dit seizoen... en dat lijkt ook vanavond niet te gebeuren... tegen de nummer 20 in La Liga. Malagaat staat 2-0 na bijna 65 minuten. Maar de meest opmerkelijke wedstrijd vanavond... was natuurlijk Willem II tegen PSV. Een ongekende oorwassing kreeg PSV. In Tilburg werd het maar liefst 5-0. We hebben het even opgezocht. De laatste keer dat de Eindhovenaren in de Divisie met vijf doelpunten verschil verloor... was in november 1964... Oh, we moeten allemaal, allemaal. Wat is er gebeurd? Sparta scoort en maakt de tweede goal. 2-0 voor Sparta. Robert Muren doet het net als vorige week. Toen ook zo belangrijk voor Sparta. En nu dus opnieuw. Mocht nu in de basis beginnen. En hij beloont het vertrouwen van zijn trainer Dick Advocaat. De is van Verhaar. En daardoor zet hij Muren helemaal alleen voor doelman Hidden, Jurjes goed gespeeld door Van Verhaar. Op randje buitenspel gegeven aan Muren. Maar precies op tijd gespeeld en Muren rond het net als vorige week. Vorige week thuis tegen ADO heel beheerst en gecontroleerd af. Het is exact dezelfde tandem als vorige week. Nu dus ook muren te afronden. En Sparta leidt in kerkraden met 2 tegen 0. Pas was dus aan het vertellen over Willem II tegen PSV. 5-0, de laatste keer dat de Eindhovenaren in de Eredivisie... met 5 goals verschil verloor was in november 1964. Toen Ajax met 5-0 won. GVAV in 1958, toen werd het 7-1... Een historisch verlies dus. Philip Cocu, de trainer, wist niet wat hij zag. We moeten ons gewoon kapot schamen, wat we hier vandaag laten zien. En daar, daar ben ik echt uh, ja, heel erg kwaad op, over. Want je kan, je kan een keer puntverlies leiden of een keer een wedstrijd verliezen. Maar niet wat wij vandaag hier laten zien, dat is echt... Uh, ja, dat is niet de ondergrens, dat, dat ligt er nog heel ver onder. En dan laat je zien dat je nog, nog lang niet over een kampioenschap kan praten. En ja, dat heb ik de afgelopen weken ook aangegeven. Ja, dat is niet helemaal goed overgekomen. Want wat we vandaag laten zien, dat lijkt echt helemaal nergens op. Ja, kan, kan je iets van een verklaring vinden ervoor? Nee, ik heb er geen verklaring voor. Want uh, uh, je bent de hele week naar deze wedstrijd aan het toewerken. En dan let je natuurlijk wel op, op signalen. Uh, als, als we misschien wat minder uh, scherp zijn. Of, en dan, dan had ik daar zeker wel uh, nog wat extra aandacht aan besteed. Maar ik nou ja, werd goed getraind. De voorbereiding liep goed. En ja, de vertaling naar de wedstrijd is, is, is echt, echt heel erg slecht. Wat is nou het verschil met de wedstrijden die jullie dit seizoen hebben gespeeld die minder waren? Want daar hebben jullie ook een aantal van gehad en toch wonnen. En dan, en dan deze avond, als je, als je kijkt naar de verschillen die er toch moeten zijn? Ja, nou, dat is, dat is voor mij een belangrijk en het grootste verschil vandaag. Is dat ik heb een Willem II gezien die, die ten koste van alles die wedstrijd wilde winnen. Maar elk duel, elke meter wilde overbruggen. En, en dat was normaal gesproken ook onze kracht. Of we nou goed speelden of minder goed. We wisten dat we met z'n allen, van de keeper tot aan de spits, eh, voor elkaar moesten werken. En, en elke meter en elk duel moet, moet, moeten aangaan en winnen. Nou, dat heb ik bij Willem II wel gezien. En vanaf de eerste minuut. En bij ons niet. Nou, dat heb ik van tevoren aangegeven. Dat kun je hier verwachten. En er zit niet heel veel druk op Willem II. Dus die, gaan, ja, die spelen voor hun leven tegen PSV. Nou, dat moeten wij ook brengen. En dat hebben we niet kunnen doen. Ja, je hebt in de aanloop naar deze wedstrijd... heb ik je wel horen zeggen van... wij kunnen het ons niet veroorloven om bijvoorbeeld op 80% wedstrijden te spelen. Er zat daar toch al iets van in je hoofd van... dat is wel een signaal wat ik moet geven? Ja, zeker. Ja, zeker. Want je staat, op dat moment sta je op een ruime voorsprong. Vanaf de buitenwacht krijg je wel lovende kritiek En Het is allemaal al beslist. Het is helemaal niet beslist. Ja, en, en dan wil je ze daarvoor waarschuwen. Ook om, om, om voor te bereiden op de wedstrijd in Tilburg... die nooit makkelijk is voor ons... En uh, ik ben wel echt extreem teleurgesteld door wat we vandaag hebben laten zien. Dat kan, dat kan gewoon niet, ook naar onze, onze, onze fans uh, die uh, meegaan. Uh, dus uh, nee, dat, dat is echt uh, niet om aan te gluren was het. Is het de grootste vernedering voor jou als, als PSV-coach in, in je carrière deze avond? Nou, ik denk dat het wel een van de grootste vernederingen is, ja. Ja, Philip Cocu, was dat trainer van uh, PSV. Ja, allemaal. Stam ja. er wel even bij gepakt. Ja. Ja, Roda 17, Twente 18, Sparta 21. Als het allemaal zo blijft. Ja, het, ziet maar niet, het, het ziet er niet. Ja, het, nee, je het, is, het is niet gespeeld. Dat hoorde ik Filip Koek net ook al zeggen over de titel. Maar deze wedstrijd ook nog niet. Het staat wel 2-0 voor Sparta. Nou. Maar de kans die ik heb gezien van Rosheuvel. Nou, Dat bestaat gewoon niet wat daar gebeurde. Gustafsson zette de bal voor. Na een prima aanval. En de bal ligt dan echt op. 3 meter en 20 centimeter van de goal. Meer kan het niet geweest zijn. En Rosheuvel die loopt hem er dan binnen. Zou je denken, hij staat gewoon achter de bal op 3 meter van de goal. En hij krijgt hem naast. Je ziet zoiets echt zelden op een voetbalveld. Ja, misschien bij de F's of bij de D's. Maar toch niet in het betaalde voetbal. Maar Rosheuvel slaagt erin om die bal niet in het net te krijgen. Maar goed, het laat wel zien dat Roda nog wel kansen kan krijgen. Hoewel ze niet groter zullen zijn dan deze. Dat kan namelijk niet. Het staat dus 2-0... Voor Sparta in kerkraden. Maar ja, Roda zal moeten blijven gaan. Heeft nog ruim 20 minuten. Maar het ziet er wel goed uit, natuurlijk. Voor Sparta, dat natuurlijk wel zal balen dat Willem II het zo op de heupen had vanavond. Want... Dan waren die ook nog in het zicht geweest met een overwinning. En een nela van Willem II. Maar dat is nu natuurlijk nog niet zo. Dat gat met Willem II blijft hetzelfde. En dus zit Roda natuurlijk nog, of Sparta natuurlijk nog wel, in die degradatiehoek. Want ja, na-competitie, dat is ook eigenlijk een loterij. Daar kan Sparta over meepraten. En als ze zich rechtstreeks veilig willen spelen, moeten ze echt nog wel een flink gat goedmaken. Met Willem II. Maar vorige week stond Sparta nog gewoon laatst. Dus er is veel veranderd in de week. Hier komt Roda met een kans vooraf. Die zij van de lijn gehaald, zeg. En Zijn die dan uitglijdt. Een denk. En nog een kans voor Roda die krijgt het er ook niet in. Hoe is het toch mogelijk? Wat een kansen krijgt Roda JC? Schitterend die bal nog van de lijn gehaald, zeg. Na die poging van Afdizij. Ik denk dat het Fischer was die het deed. Maar dit zijn twee gigantische kansen voor Roda binnen vijf minuten. En dat had gewoon 2-2 kunnen zijn. Het is een wonder dat Sparta hier natuurlijk nog een marge heeft van twee goals. Afdizij dus met een lastige bal. Maar die krijgt hij nog wonderwel tussen de palen. En inderdaad, Fischer met een hele knappe redding. Achterin bij Sparta. Die speelt dus een tijd van de wedstrijd. Van de fiche openen de scoren. En behoedt Sparta nu voor een tegentreffer. Nog 20 minuten. Officieel en de voorsprong voor de ploeg van Dick Advocaat. In Kerkrade 2-0. Even terug naar Willem 2 tegen PSV. 5-0 werd dus. Frans Sol die scoorde drie keer. Ben Rienstra maakte de openingstreffer. En was ook verantwoordelijk voor de 4-0. En dat alles na een roerige week. Waarin trainer Erwin van der Looy bij de club vertrok. Nou, misschien zetten het jongens op scherp door wat er gebeurd is. Maar dat heeft niks met de training te maken. Ik denk, ik denk dat we gewoon wilden bewijzen, uh, na al dat gezeik, uh, dat we wel kunnen voetballen. Ja, we kennen je als een nuchtere Noord-Hollander, dus zo sta je er nu ook in, dat begrijp ik. Maar kan je toch vertellen wat er dan de laatste dagen gebeurd is? Want jullie, jullie lijken wel een bevrijd elftal. 4-3-3, uh, iedereen toont zelfvertrouwen. Waar komt dat dan vandaan, dat dit ineens gebeurt? Nou, dat, dat, dat 4-3-3 hadden we maandag al besloten. Toen was de trainer er nog, dus dat is niet iets uh, wat na de trainer is besloten. Dus ja, ik, vind, ik vind dat we daar ook bij moeten laten en uh, nu moeten we dat ook afsluiten. We hebben vandaag een fantastische wedstrijd gespeeld en ik denk dat we daar beter over kunnen, kunnen hebben. Nee, ik begrijp en, en dat siertje dat je, dat je niet uh, wil zeggen nee, dit komt doordat de trainer weg is. Maar, ah, je, maar, je, maar je begrijpt, nee, maar je begrijpt dat, uh, dat, dat je toch gaat denken van, uh, van, van hoe kan dit nou? Nee, ja, maar, dat, dat klopt. Uh, dat, dat, dat, dat roept vragen op bij de buitenkant, dat snap ik. Maar ja, dat, uh, dat is te makkelijk nou, Oké, okay, laten we dan praten over wat er in het veld gebeurt. Je komt op een 1-0 voorsprong door een doelpunt van jou tegen, tegen PSV... Wanneer krijg je het gevoel van we gaan ze oprollen? Want dat is uiteindelijk gebeurd. Nou ja, oprollen, dat gevoel. Ik had wel het gevoel dat er meer in staat. Want ik miste zelf ook de eerste kans al, die soet pakte. Nou, we kwamen nog een paar keer goed door. We zaten agressief in de duels. Matthijs die een goede bal pakt van Pereiro. Ja, dan weet je dat het zo'n avond kan worden. Ja, dan weet je dat het zo'n avond kan worden dat je wint. Maar niet dat het een avond kan worden dat je 5-0 wint. Nee, nee, maar dat gebeurt op een gegeven moment in de, in de loop van de wedstrijd. Ja, dat, dat had ik bij de rust ook niet gedacht. Die supporters zullen zeggen, zien nou wel, wij hebben gelijk. Uh, heb je daar iets mee of niet? Nee, nee maar ik, ik, ik, weet je, we zijn wel blij. Uh, we moeten als ploeg, als, als club, als supporters... Uh, we moeten nu gewoon door en uh, dit afsluiten en er niet meer over hebben. En gewoon met z'n allen dit soort dingen op de mat leggen. Want uh, we hebben laten zien waar we toe in staat zijn. En dan uh, nou moeten we zorgen dat we dat uh, minstens uh, iedere week kunnen. Ja, want los van het feit dat je van vijf, met 5-0 van PSV wint... is nu handhaving heel dichtbij. Nee, zeker. Je maakt een grote stap. Uh, dat weet je als je punten pakt tegen, tegen clubs waar je, waar je dat niet van verwacht. Maar nou moeten we wel doorgaan. En in Enschede dezelfde inzet en passie en strijd uh, op de mat leggen. Mechanistra was dat dan bij Malaga tegen Barcelona. Het is 11 uh, ja, van Barcelona tegen de 10 van Malaga. Maar ze prikken er geen meer bij. Geloven ze het wel bij Barcelona? Ja, dat is het eigenlijk een beetje, Robert. Daar komt het wel op neer. Hoewel uh, natuurlijk met die 2-0 toch nog wel redelijk uh, broos is. En uh, Valverde wisselt ook nog heel weinig. Dat gaat hij nu wel doen. Hij brengt Serci uh, Roberto, haalt hij uh, naar de kant... En verder valt mij op dat Coutinho en ook Paulinho en ook Suarez gewoon nog rustig blijven staan. Ook dat ervaren middenveld met Busquets en Raketic. Die mogen gewoon blijven spelen. Woensdag is er natuurlijk een veel belangrijker wedstrijd tegen Chelsea. Dan zal Messi er ook weer bij zijn. Vandaag voor de derde keer vader geworden. Hij kijkt vanuit zijn luie stoel in Barcelona deze wedstrijd. Postte zojuist op Instagram een filmpje. Het was allemaal wel aardig dat hij dit duel gewoon wel natuurlijk aan het bekijken is. Malaka kan weinig uitrichten. Had de beste kansen in de slotfase van de eerste helft. Maar in de tweede helft eigenlijk nog niet gevaarlijk geweest. Misschien gaat dat nu een keer gebeuren met N. Nessiri, De Marokkaan paast de bal helemaal naar de buitenkant. Dan is het Itura uit de draai. Wordt er dan geschoten. En die bal gaat er bijna in. Piqué zit er volgens mij nog net aan. Maar het gaat allemaal niet door nog een kwartier te spelen. Itura die zeer goed speelt daar op het middenveld. Een van de drie Uruguayanen bij Malaga. De vierde staat natuurlijk bij Barcelona. Dat is Suarez die de 0-1 maakte al vroeg in dit duel. 0-2 werd het via Coutinho. Daar komt de Malaga weer. Nu aan de linkerkant komt er een voorzetbal. Wordt wel half dan maar weggehaald door Piqué. En via Rakitic is er dan even het overzicht en rust bal teruggekopt in de handen van Ter Stegen. Ja, Barcelona gaat niet voluit. Heeft wel wat kansen gekregen op een derde goal. Maar het gelooft het eigenlijk wel. Het weet dat... Dat het deze wedstrijd gewoon met succes over de streep zal trekken. En alweer drie punten zal gaan binnenhalen op weg naar het kampioenschap in Spanje. Ja, kampioenschap kunnen ze alleen maar van dromen bij uh, Rodi SC en, uh, en uh, Sparta erin blijven. Dat is nu hoofdzaken. Amal Hamster Rookdoek. Ja, een van beide ploegen kan misschien gaan dromen over een kampioenschap in de eerste divisie volgend seizoen. Want het ziet er niet goed uit voor Roda dat hier uh, 2-0 achter staat in een wedstrijd die eigenlijk gewonnen moest worden op voorhand. Maar we spelen nog maar een kwartier en Sparta staat er riant voor. Dat is een klein wonder, want er zijn enorme kansen geweest voor Rosheuvel echt... Kijk die kans terug vanavond. Als u de gelegenheid hebt in de samenvatting op TV. Want dit is iets wat je zelden ziet op de Nederlandse voetbalvelden van zo dichtbij. Want hij stond echt halverwege het 5 meter gebied van de doelman. Die bal nog naast krijgen, dat is echt knap. Daarna nog een kans voor Afti, die, die eigenlijk alles goed deed. maar de pech had dat Fischer de bal nog net bij de paal. Voor de doellijn is weg te halen. Sparta met Muren. De man van de 0-2 op aangeven van Verhaar. Holst nu via Verhaar gaat die bal opnieuw naar Muren. Dit is een goede aanval van Sparta. Kramer kiest positie. De paas van Muren komt bij Duarte. Dan naar Verhaar. Met een halve omhaal probeert Thomas Verhaar het. Maar die bal gaat over de goal. Bij Jurjus. maar één donderspeech van Dick Advocaat. Eén tactische omzet in de rust. Van een wedstrijd tegen Aarde Den Haag vorige week. Dat lijkt Sparta nu zes hele dure, kostbare punten op te leveren. Want toen in die eerste helft leek het echt nergens op wat Sparta liet zien. Alle beleving ontbrak. De wil om te winnen. De wil om er iets van te maken. Er was helemaal niks van zichtbaar. En toen na rust Muren en Verhaar kwamen in het elftal. Die twee waren belangrijk in die wedstrijd. Die Sparta uiteindelijk met 2-1 won. Mocht er blijven staan nu tegen Roda. En die lijken nu ook het verschil te maken. Muren dus met de goal. De tweede goal van Sparta. Op aangeven van Verhaar. Een combo inmiddels ingevallen voor Roda. Nog een aanvaller erbij. Gaat naar Aftizij aan de linkerkant, Die verslikt zich in zijn eigen bewegingen. En zo kan Holst weer overnemen voor Sparta. Nee, nog 14 minuten. En Roda... Diep in de problemen in het eigen stadion. 0-2 Sparta leidt. Weer terug naar Willem II tegen PSV. Het was een opmerkelijke avond. 5-0 werd het. Drie doelpunten van Sol. Een penalty. Waarbij ook nog eens Lucas een betrokken raakte. Die kreeg een gele kaart en twee keer geel. Want hij had er alleen, betekent dus rood, en moest er ook nog eens een keer af. Ja, en dan uh, maar eens even luisteren naar Marco van Ginkel, PSV-speler. Hij zegt dat zijn ploeg op alle fronten tekort schoot. Bij ons was uh, geen beleving, geen, uh, geen agressiviteit. Uh, wat bij uh, Willem II wel was. Uh, ja, dit uh, is wel dramatisch. Hebben jullie het achteraf direct met elkaar al over verklaringen in het veld? Of is het gewoon doodstil in de kleedkamer? Nou, het was inderdaad wel, uh, wel stil. Ik denk uh, in de rust aangegeven uh, was het 1-0, dacht ik. Uh, ja, dat er een tandje bij moest. Uh, wat ik al zei, uh, het was allemaal, uh, allemaal matig. Ja, en aan de tweede helft uh, uh, ja, doe je precies hetzelfde. En Willem uh, ja, II die, die ging maar door. En, uh, en wij uh, gaven uh, er yeah, eigenlijk niks tegenover. En dan word je gewoon uh, ja, afgeslacht eigenlijk. Nou is er dit seizoen veel gesproken he, over jullie spel. Jullie hebben... Uh veel mindere wedstrijden gespeeld die jullie toch hebben ge gewonnen. Veel gezegd over jullie voetbal. Ja, dit is natuurlijk wel voer voor heel veel kritiek. Als je met 5-0 verliest van een degradatiekandidaat als kampioenskandidaat nummer 1. Ben je het daarmee eens? Ja, zeker. Hier, mogen ook, uh, hier moeten we zeker naar onszelf kijken, denk ik. Natuurlijk uh, redden ze naar Willem II, maar ik denk dat wij vooral uh, naar onszelf moeten kijken. Dat we vandaag uh, heel zwak hebben gespeeld, uh, weinig beleving, geen, uh, wat, wat kan zijn, geen agressiviteit. En als wij uh, geen 100% geven, dat uh, heb ik wel eens eerder aangegeven, dan uh, krijgen wij het heel moeilijk. En dat maakt niet uit wie, wie de tegenstander is, en dat heb je vandaag ook gezien.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 open conversation Juggler, even een spoiler alert. Ik ga nu zeggen wie uh, de mol heeft gewonnen. Mocht u het hebben opgenomen en niet willen weten. Nou, Rubenijn dus. Doe helemaal bij kijk je wel naar de mol? Nee. Ja, uh, dankjewel voor de spoiler. Kramer, oh, nee, dan, sorry. En, uh, ja, dat vind ik echt heel teleurstellend. Ik had wel zo sorry, gespannen sorry. wie het zou zijn. Maar ja, het uh, is nu al vergeven en vergeten. Ja. Het uh, 0-2 bij Roda Sparta is het. En nog acht minuten. Gaan we nog een hele spannende slotfase tegemoet? Of uh, wordt dit het wel? Dat is nog een beetje de vraag. Roda heeft dus enorme kansen gehad en gemist. Maar de laatste paar minuten is het weer wat minder... wat er van Roda zijde te zien is. Duart in de ploeg gekomen bij uh, Sparta... En bij uh, Roda dus al eerder een extra aanval. in de persoon van Gombo die erin kwam voor Linksback van Steenkisten. Nu fluit Nijhuis in het voordeel van Sparta. Overtreding dus van uh, de Limburgers. De positie zijn van Shaheen en dus een vrije trap voor de doelman van Sparta. Yannick Hoed, overigens de laatste drie keer dat advocaat als trainer te gast was in Kerkrade tegen Roda. Eindigde dit drie keer in 2-2. Nu staat Sparta 2-0 voor, maar advocaat won in zijn hele carrière nog nooit... Een uitwedstrijd bij Rode JC. En lijkt hier dus voor een unicum te gaan zorgen nog. Dat is het, zeven minuten officieel. En het ziet er goed uit voor Sparta dat 2-0 voor staat in Kerkna. Steven Daleboud in Amsterdam. Jij staat bij de vrouw die zo graag op het hoogste podium had willen staan... Ja. maar het net niet redden. Maar ze zal genoegen moeten hebben met zilver bij ja, Irene Ja, iedereen, uh, het is bijna middernacht hier... maar je bent aardig in het zonnetje gezet hè, de afgelopen half uur. Wat, wat, wat is er allemaal gebeurd? Ja, het was fantastisch. Het was natuurlijk... Uh... Nou, sowieso die vijf kilometer uh, gevochten voor, uh, voor elke meter. En ja, de kijk die bleef uh, helaas net even te lang uh, bij me en kon ze de uit uh, hangen. Uh, maar ja, ik won wel de vijf op buitenhuis. Wie had dat bedacht? En uh, ja, daarna uh, een uh, fantastische eerbetoon van Guus uh, aan mijn Olympische carrière. En, uh, Guus is Guus Meeuwers. Guus Meeuwers. Kan jij de, nog Guus zeggen? Met Liet Brabant. En uh, ja, dat doet natuurlijk wel heel veel met me. Dus... Uh, ja, daarna natuurlijk gewoon een medaille uitreiken nog. Dus uh, ja, ik, uh, ik sta nog een beetje perplex van alles. Ja, is dat zo? Heeft het ook met, het ook met de entourage te maken in zo'n Olympisch stadion? Ja, dat is echt fantastisch. Een mooie, mooie iets kun je er niet bedenken. En, ja, er zitten 23.000 man die met een lichtje zwaaien. En uh, ja, echt kippenval over mijn hele lichaam. Ton nog even terug naar die 5 kilometer. Want het verschil was natuurlijk heel groot wat je moest overbruggen. Heb je daar vandaag in geloofd dat dat kon? Natuurlijk heb ik daarin geloofd. En ook voor de vijf heb ik daar nog in geloofd. Uh, gezien de drie van gisteren dacht ik ja, weet je, ik moet gewoon mijn eigen rit rijden. En ik moet gewoon het voortouw nemen. En ja, wie weet breekt uh, ze uh, en kan ze niet meer de karretje aanhaken. Ja, het, het ijs is vandaag uh, behoorlijk zacht. En uh, gisteren was het wel wat harder bij de drie. Dus, maar ik heb mijn best gedaan. En ik denk dat ik een hele nette vijf kilometer heb gereden. Alleen, nou uh, ja, het was uh, na de 500. Uh, ja, was het van... Uh, van uitzichtloos heb ik me denk ik heel goed teruggeknapt in het toernooi. Ja en wat voor gevoel geeft dat nou dan dat die 500 dus blijkbaar wel een sleutelmoment is geweest want daar verloor je dus ja. 1,8 seconden. Ja dat is gewoon te veel en ik heb het teruggebracht naar 0,8. Dus ik denk dat dat heel netjes is. Alleen ja kijk vorig jaar zit er 16 ertussen. En ja, die 500 was gewoon... Uh, daar reed de kaakje fantastisch en ik, uh, ik had er mindere, dus ja. Dat... Maar dan had zij ook betere omstandigheden. Ja, maar goed, dat is buiten, schat, hè? Ja, Dus dat geeft geen wranggevoel bij jou? Nee, ja, nee, dat had ik gewoon zelf hard moeten rijden. Ja, nou ja, goed. En, uh, na het hele verhaal kwam dus uh, Guus Meeuwers nog en zo. En Weet je wat er nu verder gaat gebeuren? Want het stadion is nog steeds niet leeg. Ik heb geen idee. Ik neem aan, uh, schrijf in de pers en uh, oh, nee. dan uh, vanavond mag een wijntje. Ik heb vakantie. Ja, nou, geniet ervan. Dankjewel. je oh, ik dacht even dat je iets ging spoilen, Steven. Ik denk, nu ga je het tegen de zeggen. Oh, nee, hoor, oh, nee. Oh, oh. Weet je wat er nu gaat gebeuren? Ik, het nou, ik zeg het lekker het, niet. Ja, nee, ik heb het programma niet geschreven hier. <laughs> nee, oké. Okay. Goed, dankjewel Steven. De slotfase van uh, Rode JC tegen, uh, tegen Sparta. Hoe lang nog? 3,5 minuut nog en dan wat extra tijd in een uh, bizarre week voor Sparta. Want vergeet niet... Uh, zes dagen geleden om half drie op zondagmiddag had Sparta vijftien punten en stond het vrij uitzichtloos onderaan. En nu, uh, zes dagen later, zaterdagavond half elf, heeft Sparta 21 punten en is het opeens de winnaar van de afgelopen week. Als het gaat om de ploegen die strijden tegen degradatie in een uh, week die Sparta niet snel zal vergeten. Roda ook niet, maar om heel andere redenen. Want Roda verliest dus twee keer een thuiswedstrijd. 3-0 van Heracles vorige week vrijdagavond en nu dus 2-0 achter. Tegen Sparta ook al drie wedstrijden op rij. Geen doelpunt meer gemaakt, Roda. Ja, en als je kansen zoals die van Rosheuvel gaat missen. Dan ga je die ook niet meer maken. Een gombo, die neemt de bal aardig mee. Maar iets te hard. En geeft goed daardoor de kans om sneller bij de bal te zijn. Dat is hij ook, de Duitse doelman. Die zich niet zo heeft onderscheiden als vorige week tegen Ado. Maar daar heeft hij de kans ook niet echt voor gehad. Want de kansen die Roda kreeg, die werden allemaal gemist. Of door verdedigers geblokt van de doellijn gehaald. Want Sparta heeft zeker in de tweede helft, goed verdedigd. In de eerste helft zag het er af en toe wat kwetsbaar en labiel uit, maar ze hebben de nul voorlopig gehouden. En dik advocaat is een gevierde man, die staat in zijn coachvak nog wat te gebaren, is nog steeds heel boos. Ja, blij zal die pas echt zijn als het zeker is dat Sparta in de Eredivisie blijft. En zover is het natuurlijk niet. Nu houdt Awassar nog even een bal binnen en speelt hem naar Jurius. Ik ben benieuwd hoe dit na nou afloop hier gaat zijn in Kerkrade, want de sfeer vooraf gaat, was al redelijk opgefokt. Er zat heel veel druk op deze wedstrijd. Roda gaat hem dus verliezen. En het ziet er nu niet goed uit als je kijkt naar de plek op de ranglijst van Roda. Ze hebben een puntje achter op de nummer 17. FC Twente. Die zijn nog wel in zicht. Maar Sparta loopt nu toch wel weg. Heeft een voorstel van P4 punt op Roda. Auwassar nog een keer voor Roda. Want ja, nog een aansluitingstreffer. En we gaan nog een hele spannende slotvaas tegemoet. Maar voorlopig is die aansluitingstreffer er nog niet. Sparta met uh, Van Morsel die in de ploeg is gekomen. Zo even voor Muren. Die dus... Uh, de match lijkt te gaan worden, althans een van de. Hij maakte een 0-2 na de 0-1. Zijn eerste in Sparta-dienst van Sander Fischer. Roda heeft de bal, maar er wordt gezongen in het stadion, toch vooral door de Sparta-fans. En de Roda-fans zijn erg stil. Dat kan veranderen als er nog één bal erin gaat. Via een Denken misschien. Nee, de bal gaat wel over de achterlijn via Sparta. Dus komt er een hoekschop aan voor Roda in de 89ste minuut. Sparta won dus nog geen enkel uitwedstrijd. En geen enkele uitwedstrijd dit seizoen. En won ook nog geen enkele keer twee duels achter elkaar dit seizoen in de Eredivisie. Maar aan alle slechte statistieken komt op een gegeven moment een eind. En dat lijkt voor Sparta vanavond Kerken naar te gebeuren. Daar komt die hoekschop niet bij. Shaheen getrapt door Gustafsson. Bal wordt over de zijlijn getrapt bij Sparta. Dus mag Roda gooien. Slotminuut inmiddels aangebroken. En Gustafsson heeft de bal gegooid op Dijkhuis. Een van de minste bij Roda. De voormalig Spartaan. Gustafsson brengt de bal nog eens voor de goal. Te laag en eigenlijk ook zonder overtuiging. Sparta haalt die bal makkelijk weg. En zo wordt hij in de voeten gespeeld van doelman Jurjes van Roda. Snel weer naar voren. Maar het is een hele slechte bal. Die zomaar belandt in de armen van de andere doelman. Helemaal aan de andere kant van het veld. Yannick Hoed. Sparta dus wint op 2-1 en nu 2-0 voor in Kerkrade tegen Roda. In een geweldige week voor Dick advocaat. Hoed schiet de bal nog eens naar voren richting Kramer. Die krijgt een duwtje in de rug. Althans dat zoekt hij ook zelf een beetje op. Van Bangaard en Nijhuis die fluit niet voor een vrije trap in het voordeel van Sparta. Julius mag snel de doeltrap nemen. En trapt die ook weer heel snel weer naar voren. Maar Roda houdt de bal niet in de ploeg. En is ook amper dreigend meer geweest naar die twee kansen. Die hij hierin inging. één voor Rosheuvel en één voor Afdijij. Vier minuten komen er nog bij in deze wedstrijd. En vier minuten resteren Roda dus nog. Om hier nog iets tastbaars over te houden aan deze wedstrijd. Anders gaat het er heel slecht uitzien voor J.C. Het Rode JSC van Robert Modena. Ze komen er zo bij terug. En we ondertussen even kijken bij Malaga tegen Barcelona, Richard. Extra tijd. 2-0 nog altijd voor Barcelona in Malacca. Dus vorig seizoen verslikte FC Barcelona zich tegen deze ploeg. Toen werd het 2-0 voor Malacca. Verspeelde Barcelona eigenlijk in die wedstrijd de strijd om de titel. En ging Real Madrid er uiteindelijk mee heen. Maar die fout maakt Barcelona vanavond niet. Valverde heeft rond de 75ste minuut de coach van Barcelona... de linksbek en rechtsbek naar de kant gehaald. Met het oog op komende woensdag Champions League. Alba en Sergio, Roberto, Gomez en Digne. De vervangers ook Dembele, een minuut of tien geleden gewisseld voor Vidal. Barcelona heeft de bal in de ploeg. Eigenlijk bijna de hele tweede helft veel meer balbezit. Dan kan je natuurlijk niets gebeuren. Er is absolute controle. Af en toe een klein foutje. Maar het heeft niet geleid tot grote kansen in de tweede helft voor Malacca. De oud-werkgever van Kiki Musampa, van Ruud van Nistelrooy. En ook Joris Mathijs. Malacca gaat zeer waarschijnlijk degraderen uit La Liga. Het hoogste niveau in Spanje. En Barcelona gaat opnieuw winnen. Blijft dus zonder nederlaag. Dat is ongelooflijk knap van deze... Deze ploeg met Rakitic nu in de aanval in de laatste 15 seconden van dit duel. Dat eigenlijk al beslist was na een half uur met fraaie goals van Suarez en Coutinho. Vervolgens een rode kaart voor Samuel Garcia na een schandalige tackle op de enkel van Jordi Alba. Nou ja, toen was het natuurlijk helemaal wel bekeken. Hoewel Malaga dus ook nog wel een aantal kansen kreeg in de slotfase van de eerste helft. Maar dat had puur met... Nonchalance te maken aan de kant van Barcelona. Nu het einde van deze wedstrijd. Scheidsrechter Munoera blaast voor uh, het eindsignaal van dit duel. Barcelona wint dus opnieuw met 2-0 vanavond van Malaga En kan rustig, rustig morgen gaan kijken wat uh, de concurrent, de enige concurrent, nog gaat doen. En dat is uh, Atletico Madrid. Goed, de absolute slotfase. Als Roda nog wat wil, ja, dan moet het wel heel snel gaan gebeuren, nog, uh, allemaal. Ja, maar dat, dat gaat niet meer gebeuren. Misschien nog een aanstuitingstreffer in de allerlaatste seconde. Maar we spelen nog maar twee minuten en Sparta staat 2-0 voor. Nee, het moest gebeuren met die kans van Rosheuvel. Die hij op een onbegrijpelijke manier naast wist te krijgen. Daarna nog een kans voor Afdijsjai. Die werd uh, vlak voor de doellijn weggehaald door Fischer. En daarna was het ook wel klaar. Sparta gaat dus winnen. 2-0, dat is de tussenstand in het voordeel van Sparta. En we spelen nog anderhalve minuut. Er gaat nog een bal richting Shahin. Maar die legt het af tegen Fischer in de lucht. En zo kan Sparta uitverdedigen via Duarte. Ja, we hebben allemaal gezegd dat zo'n trainerswissel dat het weinig effect heeft, halverwege zo'n seizoen. Molenaar van Roda, die uh, is blijven zitten. Eerst even kijken naar deze aan van Kramer, die levert niks op. Roda heeft zelfs het contract van de trainer verlengd van Robert Molenaar. Dus wat er ook gebeurt, hij blijft trainen trainer van Roda. Allemaal complimenten natuurlijk voor Roda JC. Dat beleid voert op deze manier, dat het vertrouwen geeft aan de trainer. Maar eerlijk is eerlijk, advocaat neemt het over bij Sparta. En dat heeft nu dan eindelijk wel effect. Bij Willem 2 gaat de trainer weg van de Looi. Wat gebeurt er? Die ploeg wint met 5-0 van PSV. Dus zo simpel ligt het allemaal niet. Er zijn andere dingen die ook van belang zijn. En Molenaar ja, die gaat het moeilijk krijgen in de komende week. Ondanks het verlengen van zijn contract. Want op deze manier. Steven Drogen natuurlijk recht op degradatie af. Dan gaat de bal van Rosheuvel naar voren. Maar ook weer zonder overtuiging getrapt. Zomaar in de voeten van Kramer. Kramer naar Duarte. Nog een halve minuut in Kerkrade. Veel supporters al weg. Tribune stromen snel leeg. En Sparta speelt het uit met Nelom. Aan de linkkant van het veld in een duel met Rosheuvel. Wint dat niet. Rosheuvel komt als winnaar uit die strijd. Maar het maakt allemaal niet zoveel uit. Rosheuvel geeft nog wel de ingooi weg. Aan Sparta. En Dick Advocat, die weet het nu. Die gaat richting zijn assistenten. Fred Grim en Korpot. En viert nu het feest met die assistenten. Want wat een week is dit voor Sparta. Dat wint thuis eerst. Vorige week zondag van Ado met 2-1. En nu ook wint in deze degradatie. Kraker tegen Roda in Kerkrade. Met 2-0. Doelpunten van Fischer in de eerste helft. En van Robert Muren in de tweede helft. Zorgen dat Sparta in één week tijd van 15 punten. Opeens richting de 21 Katapulteert. En Roda zit diep in de problemen en moeten wegvinden om daaruit te zien te komen. Anders gaat het mis voor de ploeg van Robert Molenaar. Roda Sparta eindigt hier in Kerkrade in 0-2. Even alles op een rijtje. Aro tegen NAC Breda werd 0-2. VVV tegen Excelsior 2-3. Willem 2, PSV 5-0. En zojuist is afgelopen Rodius C Sparta 0-2. Langs de lijn. 1-0. Allee. Uiterland voetbal. Ja, u heeft het bij ons kunnen volgen. In Spanje is Barcelona nog altijd ongeslagen op bezoek bij hekkensluiten Malaga won Barca met 2-0 doelen van Somaris en Coutinho. Real Madrid won ook zij het met moeite tegen Eibar. Maakte Cristiano Ronaldo pas in een paar minuten voor tijd de bevrijdende 2-1. In Engeland heeft Manchester United een gevoelige nederlaag toegebracht aan de grote rivaal Liverpool. Dankzij twee doelpunten van Rashford werden 2-1 voor de ploeg van José Mourinho die zich niet druk maakt om de criticasters die klagen over zijn verdedigende speelwijze. Of juist wel, oordeel u zelf. You can be in control by not having the ball, you can be in trouble uh, when you have the ball. But even if people think we didn't deserve, I don't care. Really niet bother you? I don't care. Three points. Let's go home. Tuesday we have a difficult match. Ja, door de winst heeft Manchester United de tweede plaats steviger in handen. De voorsprong op nummer 3 Liverpool is nu vijf punten. Ook Chelsea meldt zich weer voorzichtig in de strijd om de Champions League tickets. Het won met 2-1 van Crystal Palace, waarvoor Patrick van Aanholt de enige goal maakte. Chelsea nadert nummer vier een Hotspur tot op twee punten. Maar de Spurs komen morgen nog wel in actie tegen Bournemouth. Dat geldt ook voor de koploper Manchester City dat het dan opneemt tegen Stoke. Voor Davy Klaassen was er een klein lichtpuntje vanmiddag. De middenvelder viel in de slotfase in bij Everton... dat met 2-0 won van Brighton. Het was voor het eerst sinds 23 september... dat Klaassen weer eens meedeed in een competitiewedstrijd. En dan Duitsland, was het weer eens een lekker middagje voor Bayern München... Geen verrassing, want de HSV was de tegenstander. De hamburgers die, uh, staan niet alleen één na laatste... ze zijn de laatste jaren sowieso al een favoriete tegenstander van Bayern. De afgelopen seizoenen werd het al 7-0, 8-0, 9-2. Dit keer werd het slecht tussen aanhalingstekens 6-0. Arjen Robben scoorde één keer, Lewandowski maakte een hat-trick... en miste ook nog een keer een strafschop. Maar dat maakt het feest op de tribune zijn niet minder om... want het publiek had er de grootste lol in... dat de traditieclub HSV op weg is naar degradatie. Ja, Tweede Liga, Hamburg is daarbij. Daar zit natuurlijk geen woord Frans bij. Dat zal 800 kilometer westelijker wel anders zijn. Daar ligt Parijs namelijk. En ook daar had de koploper een makkie vandaag. Paris Saint-Germain won met 5-0 van Metz. Goed, dan uh, weer even terug naar het uh, schaatsen. Je zult maar stoppen met schaatsen. Na nou, mooie carrière en dan uh, brons pakken. Terwijl je eigenlijk in je carrière zo vaak de vierde plek pakte. Het gebeurde aan Noek van der Weide. Ze pakte bij het WK round in Amsterdam verrassend het brons. En daar had ze zelf nooit van durven dromen. Ja, het is echt ongelooflijk. Mooier dan dit had ik het echt niet uh, kunnen afsluiten. Nee, want jij kon kondigde je, je afscheid aan deze week. En toen dacht jij, nou dan ga ik nog een WK rijden. Maar had je dan ook pff, dit nog durven dromen, dat je op het podium zou eindigen? Nee, nee, ja. Um, nee, dat had ik niet durven dromen eigenlijk. Nee, ik heb uh, nog nooit een WK gereden en dat ik dat mocht hier vond ik echt fantastisch als afsluiting van mijn carrière in zo'n vol Olympisch stadion. Nou ja, dat was al een cadeau. En um, nou, ik wist al dat ik goed in vorm was, dat had ik in Korea natuurlijk ook laten zien. Maar dat ik hier derde zou worden, had ik van tevoren niet bedacht, nee. Nou, het was dat misschien ook wel lekker juist dat je je afscheid had aangekondigd? Dat je dat het druk wegnam of zo, of juist helemaal niet? Nou, toen ik dat had aangekondigd en alle berichten binnenkreeg, voelde dat wel een beetje zo. werd Ik vooral heel vrolijk, kreeg heel veel zin in de wedstrijd. Maar ja, van tevoren, vlak van tevoren word je toch heel zenuwachtig en uh, wil je het beste laten zien van jezelf, ook al regent het en waait het en weet ik het allemaal. En dan is het best wel spannend natuurlijk en dan is het toch wel weer zoals elke andere wedstrijd. Ja, en dan kom je in de situatie dat je dus met z'n uh, met drieën om die derde plek moest strijden op de afsluitende vijf kilometer. Ja, hoe, hoe ging dat? Je reed tegen de Jong. Dat was ook wel een soort van tactische race, hè? Ja, klopt. Ja, ik ben heel blij dat ik dat uh, gecreëerd heb op de 1500 meter. Want ja, ik moest natuurlijk wel wat goed maken. En er stonden inderdaad, mijn drieën super dicht bij elkaar. En ik wist gewoon dat Antoinette... Ja, die kan ook wel goed racen tegen een tegenstander. Dus ik moest er ergens een keertje proberen te breken... En dat heb ik twee keer geprobeerd en de tweede keer lukte het maar toen kwam ze alsnog terug dus dat was echt wel even nog weer een week op call van ik ben er nog niet en, uh, maar gelukkig hield ik de voorsprong ja, vertel eens over die kruising die de laatste kruising ja nou ja toen voelde ik natuurlijk wel van ja, nu kruis ik over haar heen en dan heb je die 1500ste Ik zei moet goed maken gaat ze het natuurlijk niet meer goed maken dus, uh, daar wist je dat je gewonnen had? Ja, daar wist ik dat ik gewonnen had. Al dacht ik het al ietsje eerder, maar toen uh, werd het nog even spannend. Ja. Maak het nou nog die Olympische Spelen waar je net buiten het podium viel. En nu val je er dus net op, zullen we maar uh, zeggen. Maak het dat nog goed? Um, nou, het is niet dat het dat goed maakt, maar nou, misschien ook wel. Ik weet het niet, het is gewoon heel gaaf dat ik nu eindelijk een grote prijs heb gewonnen. Ook al is het de derde plek, voor mij voelt het echt als een grote prijs. Die ik inderdaad in, uh, in Pyeongchang natuurlijk net miste. Maar daar ben ik nog steeds heel trots op mijn race. en uh, Ik reed daar gewoon een hele goede rit, dus daar ben ik nog steeds heel blij mee. Maar dat ik nu die, alsnog een brandse medaille heb, is wel echt super vet. Ja, Dat zure gevoel is dan even weggespoeld. Zeker, ja. Nou ja, uh, Je bent nu echt schaatser ben je. Je hebt nog wel die medaille hier op je, je, je borst hangen, maar je bent echt schaatser. Dat is ook al raar natuurlijk. Ja, ik heb mijn pak nog aan, maar <laughs> ja, dat, uh, ja, ik besef het me nog niet zo heel erg, denk ik. Alhoewel, toen ik net op het podium stond en uh, toen, moest ik er, toen kwam er wel even een traantje van... ja, dit is echt het allerlaatste. Maar ook omdat het gewoon zo mooi is, dat, uh, die ambiance hier en dat ik derde ben. Alles bij elkaar. Ja. Dus uh, wat ga je nu doen? Ga je Amsterdam onveilig maken? Ik denk het wel, ja. Ik heb nu uh, niks meer van me tegenhoudt. <laughs> En don't fare the reaper. Goeie bal, mooie goal. Kijk eens, een schot uit en een oh, oh, oh. De eredivisie. Alle wedstrijden van vanavond. En dat gaat nog goed ook. Hier is 2-2. Willem 2 tegen PSV. Na 1-0 ruststand werd het 5-0. 1-0 door Rienstra. 2-0 Sol. 3-0 Sol uit een strafschop. 4-0 door Rienstra. 5-0 Sol. Ook weer uit een strafschop. Dat was rood voor Lucassen. Uh, na twee keer geel aan de kant van uh, PSV. Ja, het is een memorabele avond in Tilburg voor Willem II, voor PSV... en voor commentator Ragnar Niemeijer.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 De supporters hadden zijn vertrek geëist... en vinden misschien wel dat ze gelijk hebben gekregen. Hoe, zit dat, hoe ziet de Robbermond dat? Ja, zo voelen, zij dat. zo voelen ze dat uiteraard. En, en uh, in die zin begrijp ik dat ook nog wel. Als je, als je vandaag de wedstrijd ziet en ja, wat er uiteindelijk gebeurd is. Alleen, uh, ja, wij weten uiteindelijk uh, weten wij wel beter. En uh, ja, het team heeft gewoon fantastisch gereageerd. En de sfeer in het stadion was ook top. Maar uh, ja, in, in de zin van Erwin uh, is het voor mij nog steeds teleurstelling hoor, uiteraard. Ben Rienstra scoorde twee keer. Hij had al snel het gevoel dat Willem II PSV misschien wel kon oprollen. Nou ja, oprollen, dat gevoel. Ik had wel het gevoel dat er meer in zat. Want ik miste zelf ook de eerste kans al, die soep pakte. Nou, we kwamen nog een paar keer goed door. Uh, we zaten agressief in de duels. Uh, Matthijs die een goede bal pakt uh, van Pereiro. Ja, dan weet je dat het zo'n avond kan worden. En dan Ardenhaag Den Haag tegen NAC Breda, bij rust stonden ze al 0-2... 1-0 werd het voor NAC door El Alushi. Uh, Ambrose aan de strafschop 0-2. Dat was een rode kaart voor Canon uh, in de aanloop... na die strafschop aan de kant van ADO. Na de knappe overwinning van NAC op Feyenoord vorige week... won de ploeg uit Breda vanavond dus ook van ADO. El Alouchi scoorde, maar het was weer de spits. Sadik Omar Sadik die de ploeg aanspoorde. El Alouchi over die nieuwe, lange, Nigeriaanse aanvaller. Ja, Omar... Goede gasten, want echt, uh, ja, die, die blijft gaan, die blijft gaan, dat is echt niet normaal. Ik, uh, eerste trainingen ook, ik, ik dacht dat is dit weet je, uh, zo relaxed, zo zo, ik weet niet, uh, geen woorden voor gewoon. En je ziet gewoon dat het heel belangrijk is de afgelopen wedstrijden en, ja. Dus uh, dat, ja, hij is wel goed bezig. En ik hoop dat wij nog uh, veel kunnen genieten van, uh, Omar, zeker. Ja, bij uh, NAC geenstein Vreven op de bank. U weet het, de coach is geschorst en moest op de tribune toekijken. Rob Pendus zat als trainer op de bank. En hij ziet dat de ploeg gegroeid is. Nou, hij ziet al een tijdje aankomen. De laatste zes wedstrijden hebben we er maar één verloren. Dus we zijn een stuk stabieler aan het worden... in vergelijking met, uh, met het begin van het seizoen. Ja, en dan zie je dat we ook al een, uh, een paar echt klasse spelers tussen hebben lopen. En dan we nog een goed helft al hebben wat, wat resultaat kan halen... thuis tegen Feyenoord, maar ook uit en, uit en daarna. Ja, de wedstrijd was na 45 minuten eigenlijk wel gespeeld. Of beter gezegd na 37 minuten. Want toen werd ADO-verdediger kanon met rood naar de kant gestuurd. Ja, een rode kaart voor Wilfried Kanon. Hij brengt uh, Sadiq Oemar ten val in het strafschopgebied... die op weg was richting keeperswinkels om uh, te gaan scoren. En uh, Sadiq Omar gaat de Nigeriaan de verrassing van de laatste weken... gaat tegen de vlakte en krijgt een penalty van Groenendijk boos. Ja, en boos is Groenendijk eigenlijk nog steeds... maar hij heeft de juiste woorden gevonden om die boosheid te beteugelen. Weet je... Ja, je moet, er, je moet als, als sportman moet je wel eens ook zaken accepteren. zoals uh, ja, de leiding ze ziet. En, en hij geeft de penalty en rood. Nou ja, daar kun je van alles van vinden. Maar hij heeft het gedaan. Hij heeft hem gegeven. En uh, ja, je bent prof met z'n allen. En dan moet je daarmee omgaan. En uh, uh, ik ga niet, ik weiger om. Uh, om het te verlagen tot, tot allerlei uitspraken over de leiding. Um, wij zijn uh, ADO, we zijn een ploeg die met de kop omhoog kan spelen. Het hele seizoen hebben we dat al gedaan. En als je dan een wedstrijd verliest, zoals vanavond, dat het tegen zit... Ja, dan moet je daarmee dealen. En dan moet je weer de koppen bij elkaar steken en op naar de volgende. VVV tegen Excelsior werd 2-3 na 1-1 ruststand. 0-1 Garcia, 1-1 Martijn, was een mooie goal. Alleen in het verkeerde doel, want dat was een eigen doelpunt. 1-2 Fijk, 1-3 Van Duinen en 2-3 door Thie. De doelstelling van Excelsior dit seizoen was handhaving. Trainer Mitje van der Gaag wilde zeker 34 punten halen. Nou, Die grens is nu al gepasseerd. En dus komt Van der Gaag met de volgende opmerking. Ik denk dat we... Vandaag iedereen die betrokken is bij Excelsior, uh, spelers, uh, technische staf, directie. Maar zeker ook de supporters die er vandaag weer bij waren. En die weten dat een in uitwedstrijden altijd uh, toch wel weer goed komt. Een heel groot compliment geven omdat we zeven wedstrijden voor het einde veilig zijn. VVV verloor dus thuis. En dat had volgens de trainer Marius Stijn absoluut niet gehoeven. Ik denk dat het een onnodige nederlaag was en uh, die we wel aan onszelf te danken hebben. We hebben vandaag niet uh, onze beste wedstrijd gespeeld van het jaar. En uh, ja, dan weet je dat Excelsior een ploeg is die dat uh, ja, dodelijk afstraft uh, op een, uh, in een aantal momenten. en dan, uh, dan moet je op de blaren zitten. En dan nog even Jurgen Martij. De verdediger van Excelsior maakte alweer zijn derde eigen doelpunt. Hij kijkt uh, nuchter naar al die eigen treffers. Weet je, het is, ik, uh, ik kreeg al te horen dat ik te weinig scoorde. Dus ik dacht, uh, nee, dat is gekkigheid. Nee, dat uh, is niet best gedaan voor mij. En, uh, ja, het is geen leuk record, maar uh, ja, gelukkig hebben we gewonnen. Laat het zo zeggen. En dan Rodi JC tegen Sparta. Net afgelopen 0-2 na 0-1. ruststand. door Doepert van Fischer en Muren maakte de 0-2. Gisteren gespeeld Heracles Almelo tegen Twente 2-1... De volgende stand tot nu toe dan, want er worden morgen nog wedstrijden gespeeld. PSV 68 punten uit 27. Ajax tweede met 58 uit 26. AZ heeft er 56 uit 26. En Utrecht 44 uit 26. En daarachter Feyenoord met 42 punten uit 26 wedstrijden. Morgen komen de nummers 2, 3, 4 en 5, dus nog in actie. Onderin, Willem 2 op de 15e plek. 27 gespeeld, 26 punten. Sparta heeft 21. 20 punten, Ook het 27-wedstrijden. Net als Twente, dat 18 punten heeft op de 17e plek. En laatste Rode JSC op de 18e plek met 17 punten. Het programma van morgen. Om half 1 Groningen tegen Zwolle, Om half 3 Ajax tegen Herenveen en FC Utrecht Vitesse. En om kwart voor vijf de bekerfinale Maar dan voor de competitie. Feyenoord tegen Aanzet. Om kwart voor vijf natuurlijk te horen hier op NPO Radio 1 in NWS Langste Lijn. We gaan naar uh, het uh, schaatsen nog even terug. Want uh, u heeft het eerder kunnen horen, Roest gaat uh, aan de leiding... bij uh, de mannen bij de WK Allround, gevolgd door Pedersen en Kramer. Dan scrollen we een heel eind verder naar beneden... en dan vinden we op de negentiende plaats, op de negentiende plaats... Tertjan Bloemen. Die heeft wel wat uit te leggen. Ja, wat was dat, ja... Ik uh, deed wel mijn best, maar uh, ja, wat ik aan het doen was, dat werkte niet. Dat is wel duidelijk. Je ging vol goede moeten van start. Uh, je genoot ook echt van de atmosfeer. Uh, ja, tuurlijk. Uh, ja, ik wil echt de organisatie en het publiek bedanken voor ja, gewoon een prachtige dag. Maar ja, eenmaal onderweg, uh, jij, zei, jij zegt net, ik weet niet wat ik allemaal aan het doen was. Wat, wat, wat, was het, uh, uh, wat, wat was het plan? Nou ja, kijk, ik uh, schaats op een bepaalde manier... En, um, Ja, ja wij, de, tegenwoordig zijn alle wedstrijden gewoon onder goede omstandigheden. En uh, we werken gewoon heel hard aan om onder goede omstandigheden heel hard te schaatsen. En dat vergt gewoon, ja, in mijn ogen een beetje andere training dan, um, dan hier hard schaatsen op dit, op, onder deze hele zware omstandigheden. En... Leg eens uit, wat is het, Ik bedoel, jij, jij zit natuurlijk op, uh, op hoogte hè, altijd in Calgary. Dat is altijd weer anders dan Tial. Maar leg eens uit, wat moet jij dan anders doen hier? Uh, dan daar, of weet je dat nu nog steeds niet? Ja, ik ben gewoon echt heel erg goed in uh, mijn timing goed krijgen, mijn positie goed hebben en uh, gewoon lekker over die ijsbaan glijden. En daar uh, optimaal gebruik van maken. En dat, dat glijden. Ja, dat werkt niet zo hier. In few moments... Moet je, hoe, hoe had je dat dan bedacht dat je dat aan moest pakken? Ja. Nou, ik reed gewoon uh, op ritme en uh, ja, ik deed gewoon wat ik kon. Maar... Uh, ik, ik denk dat ik gewoon uh, ja, niet sterk genoeg ben om er echt doorheen te beuken hier. Of heeft het ook mee te maken dat uh, ja, jouw hoogtepunt in het seizoen natuurlijk achter je ligt? Nou ja, dat is ook wel een, een beetje een dingetje. Ik ben best wel uh, moe geweest na de spelen. En uh, weet je, dan moet je eigenlijk als je ervoor gaat bereiden op zo'n toernooi, dan moet je eigenlijk even aan het fietsen en eventjes het uh, duurvermogen weer um, ja, een, um, een uh, impuls geven. Ja, en dat heb ik eigenlijk niet gedaan. Hoe was het eigenlijk de afgelopen week? Wat heb je gedaan? Uh, nee, ik ben naar huis geweest en... Hoe uh, ben je ontvangen? Ja, groot uh, grote onthouden op het vliegveld. Uh, ik heb veel interviews gedaan en uh, ja, daarnaast uh, ja, was ik gewoon aan het herstellen. Want ik, was, uh, ik werd heel erg verkouden, een beetje kielpijn, weet je wel. Dus uh, ik niet veel gedaan. Typisch geval je van een lege lopen ballon. Uh, exact, ja. Maar hoe zit dat nou? Ben jij uh, in een andere status nu in Canada? Kun je nog over straat? Ja, nou ja, olympisch goud, dat is natuurlijk wel wat. Uh, dat is overal ter wereld wel wat. waar ja, merk je dat dan? Nou, ik, ja, zoals ik al zei, ik werd uh, bijna dagelijks wel gevraagd voor uh, interviews en, uh, op de tv en op de radio. We uh, zijn uh, naar de uh, ijshockeywedstrijd geweest van de Flames en uh, tijdens het... Uh, Tijdens het volkslied dan eventjes op de ijs en uh, werden we in de schijnwerpers gezet. Uh, weet je, dat soort dingen. Gewoon allemaal mooi. Ja, ja. Nou, en, uh, jij nu, wat ga je nu doen? Want je bent nog vrij nu, hè? Je hoeft, je hoeft hier niet meer uh, te rijden. Ja, nou, ik zal morgen nog 1500 rijden. Uh, en, dat is ook zo, natuurlijk. Ja, dan uh, maar even goed voorbereiden om uh, toch uh, volgende week wel weer een goede wedstrijd te rijden op de World League finale. Vandaag ga je gewoon heen. Ja. Die ballonnen toch nog even een beetje oppompen. Ja, eventjes dan. Uh, ja... ja. Tetjan Bloemen was dat tegen uh, Steven Dalaboud. De rugbiers van Ierland die zijn al naar de voorlaatste ronde van de Six Nations. Zeker van de eindoverwinning. Die Ieren klopten Schotland in Dublin met 28-8. Engeland was de enige overgebleven concurrent. Maar dat land ging in Parijs met 22-16 onderuit tegen Frankrijk. En daarmee was de overwinning van Ierland dus van die Six Nations al zeker... Goed, tot zover deze editie van NOS Langs de Lijn. Even kijken wat we morgenmiddag gaan doen. Dan is Henry Schut ook weer terug, samen met Hugo. Half 1 dus Groningen tegen Pek Ah, Gert is morgenmiddag, krijg ik nu in mijn uh, oor gevluisterd. is goed, uh, Gert van Hocht is morgen. Groningen tegen Peck Chris Wobben zit daar. Utrecht tegen Vitesse. We hebben Ajax tegen Heerenveen. En we hebben Feyenoord tegen AZ. Natuurlijk om, uh, om kwart voor vijf. En dan natuurlijk nog het WK Rounds... met om half twee de 1500 meter. Om vijf over drie begint het 10 kilometer. En dan is de huldiging, die staat gepland... om vijf uur morgen in het Olympisch Stadion. We zijn er live bij...